Michel Koenen met het NOS-journaal. Griekenland laat vanaf 15 juni toch Nederlandse toeristen toe. Na de landing worden ze getest op corona... en moeten ze vervolgens één tot twee weken in quarantaine. Dat meldt het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eergisteren maakte Griekenland bekend dat de grenzen alleen opengaan voor bezoekers met 29 nationaliteiten. Na kritiek van de Europese Commissie heeft Griekenland het beleid aangepast. Het gaat nu om het vliegveld waar een reiziger vandaan komt, niet meer om de nationaliteit. De paus wil dat het geld dat is gereserveerd voor wapens wordt gestoken in het voorkomen van een volgende pandemie. Hij gaf het advies tijdens een, tijdens een van zijn drukst bezochte missen van de afgelopen drie maanden... En er mochten 130 mensen aanwezig zijn bij de buitenmis in de Vaticaanse tuinen. En er waren onder meer Italiaanse artsen, verpleegkundigen, apothekers en anderen die direct met de coronapandemie te maken hebben gehad. Eerder deze maand riep de paus landen al op zoveel mogelijk samen te werken bij de ontwikkeling van een vaccin. Tientallen Belgen zijn gisteren teruggestuurd aan de Franse grens. Ze mochten van de Belgische autoriteiten voor het eerst in ruim twee maanden weer familiebezoeken in buurlanden. Maar in Frankrijk zijn niet-essentiële verplaatsingen nog altijd niet toegestaan. De grenzen blijven nog tot 15 juni gesloten. Een Familiebezoeken mag daar dus niet, waardoor veel Belgen bij de grens werden teruggestuurd. En de laatste ronde coronatesten in de Engelse Premier League heeft geen positieve gevallen opgeleverd. Daarmee blijft het aantal, totaal aantal besmettingen staan op 12. Het is de bedoeling dat de voetbalcompetitie 17 juni weer wordt hervat. Gisteren werd bekend dat alle Britse topsportcompetities vanaf maandag weer mogen worden hervat. Maar dan wel achter gesloten deuren. Het weer vanachter is het helder. Het koelt niet verder af dan 9 tot 13 graden. Eerste Pinksterdag wordt vrij zonnig bij 18 tot 23 graden. Ook waait het stevig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Viral Austria. Okay, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. All systems ready. Holly Gali. Rexau party, puppy, puppy, puppy, puppy, puppy, Du Spacken, ey. Ey, ihr schnarcht das nicht, zeig euch wie das geht. Ey DJ, mach mal einen Sinti an. Jetzt geben wir mal Gas. We love it now. The big fat I'm mm -hmm. It's a very, very Wir finden wir schon was vor der Schuh gerade durch. Wir kennen uns seit X Jahren. Du brauchst jetzt nichts sagen Ich wollt dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab sie deiner Sobgese. Let's gonna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 Das ist eine Razzia. Die Hände hoch. Das gilt für alle. Und jetzt in die Hände klatschen.